11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Detailhandel Nederland verwacht dat Nederlanders ondanks de schuldencrisis... toch weer meer Sinterklaasinkopen zullen doen. De winkeliersorganisatie verwacht dat er rond 5 december... 493 miljoen euro extra zal worden omgezet. Dat is ruim 20 miljoen meer dan vorig jaar. Onderzoeken onder consumenten wijzen juist in een andere richting. Het onderzoek in opdracht van de NOS blijkt dat zo'n 40 procent van de consumenten... van plan is om minder uit te geven aan Sinterklaasinkopen.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman. Goedemorgen. Zonder Margriet Vromans deze week, maar wel met drie gasten. Kunnen we zonder de euro? Het lijkt een onzinnige vraag... maar het is de afgelopen dagen wel de discussie geworden... Al het nieuws rond de euro leidt zo langzamerhand trouwens tot een europsychose. We proberen het, het vandaag in elk geval niet erger te maken. Aan tafel Hans Biesheuvel. Hij is de voorzitter van MKB Nederland. Het midden- en kleinbedrijf en dat is de motor waar onze economie op draait. Europarlementariër Dennis de Jong van de SP en Bouter Koolmees, uh, de financiële specialist van D66 in de Tweede Kamer. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja. Uh, zoals altijd beginnen we even met de kranten. Nou ja, op de eerste plaats even in de Volkskrant staat de top 200 van de invloedrijkste Nederlanders. Uh, heeft u dat alle drie al nagekeken of u er tussen staat, meneer Koolmees? Nee, ik heb niet nagekeken. Nee, Volgens mij staan politici er nooit in Oh, Oké. Okay. En uh, u, meneer De Jong? Nee hoor, ook niet. Ik had uh, andere dingen te doen. Oké. Okay. En uh, ja, meneer Wiesheuvel? Nee, ik stond vanmorgen vroeg op een hockeyveld. Dus uh, ik heb nog niet kunnen kijken. Oké. Okay. Nou, ik sta er ook niet op. Dus ik weet niet of we het niveau <laughs> wel helemaal halen, deze uitzending. Maar goed, dan, uh, die lijst moeten we dan nog nader bestuderen. De Telegraaf. Grote opening. Jeugd moet helpen. En dat betekent dat de Telegraaf een uh, enquête heeft gedaan. En daaruit blijkt dat uh, meer dan de helft van de Nederlanders vindt... dat jongeren naar de middelbare school een sociale dienstplicht moeten verrichten. Uh, is dat iets, meneer Biesheuvel? Nou, ik vind het helemaal niet zo gek. Ik moet zeggen dat... Uh, ik heb drie dochters. En die uh, hebben het heel goed op school. Ze uh, staan nu allemaal lekker op het hockeyveld op dit moment. Maar ik vind het helemaal niet gek dat ze ook uh, leren dat er in de maatschappij van alles speelt. En dat ze daar bijdrage moeten leveren. Dus als het onder de goede condities uh, wordt geregeld, ben ik er zeker niet tegen. Uh, nu is het toch zo dat jongeren na een middelbare school... altijd een jaar met geld van de ouders uh, even gaan nadenken in Australië of waar dan ook. Dus dat moeten ze nu uh, ja, moeten ze schrappen. Nou, dat hoef je niet helemaal te schrappen. Ik denk dat als je, als je drie maanden sociale dienstplicht doet of vijf maanden... heb je nog tijd genoeg om andere dingen te doen. Dus dat lijkt me helemaal niet zo gek. Ja. Meneer uh, De Jong, de dienstplicht... Ja, dienstplicht, militaire dienstplicht, is natuurlijk een heel ander verhaal. Heeft het u niet van, gedaan? Ik heb hem gedaan, ja. Oh, ik heb, ik was dus u, het, het woord dienstplicht, in dit geval dan een uh, sociale dienstplicht, moet u uh, positief kunnen aanspreken? Nou ja, ik, uh, ik had er geen principiële bezwaar tegen. Dat wil niet zeggen dat ik toch niet vond dat ik eigenlijk één jaar en vier maanden nog in mijn geval uh, toch met dingen bezig was. Ik heb de Russisch geleerd, oké, okay, daar, daar heb je nog later wat gedaan. Ja. Maar nou, nu ja, toch dat niet kan meer, ook he? nog in militaire dienst. Zij komen uh, toch niet meer hierheen? Dat was in die tijd, ja. helaas alweer een paar jaar terug, uh, lacht, werd dat anders gezien. Oh. Maar maar heb. Dus kijk, je hebt maar... bij de geheime dienst gezeten? Uh, nou, niet eens uh, met zoveel, uh, zoveel woorden, maar wel in die sector. Dat uh, ja. nou, um... weten we dan toch even snel. Want gratis erbij vanmorgen. Ja, nee, het is gewoon uh, openbaar En informatie. toch bij de SP. Maar goed, ga verder. Maar bij de SP, dat kan heel goed. Maar ik denk dat het onderliggende probleem is dat je ziet dat steeds meer mensen uh, ongelooflijk uh, uh, ja, druk hebben hè, in de huidige samenleving. Je hebt het druk met werk. Je moet langer werken, vaak meer werken. Maar je hebt het ook druk met uh, alle nieuwe media die er zijn. Er komt ontzettend veel op mensen af. En daar heb ik af en toe wel eens zorgen over. Van, uh, is er nog voldoende rust in de samenleving voor mensen dat ze inderdaad ook op latere leeftijd uh, gewoon vrij Vrijwilligerswerk kunnen doen, maar dat is natuurlijk wel ontzettend goed. En, en wat Hans Bieshever ook zegt, ook voor jongeren. Je komt wel uh, beter met de maatschappij in aanraking als je ook eens wat doet voor die maatschappij als vrijwilliger. Dus, uh, dus het initiatief is goed. Ik weet niet hoe de uitwerking uh, voorgesteld wordt, dus daar moeten we dan eens naar kijken. Ja, meneer Kolmes, is dat iets jongeren die uh, vrijwilligerswerk gaan doen voordat ze verder op zoek gaan naar een baantje? Studeren. Nou, vrijwilligerswerk is natuurlijk altijd goed. Uh, de, de, ja, dat, dat ondersteuning van harte. Verplicht vrijwilligerswerk, dat gaat wat te ver. Uh, als een, een scholier naast een middelbare school direct wil gaan studeren... Uh, moet je hem niet belemmeren om een verplichte sociale dienstplicht uh, uh, te gaan vervullen, vind ik. Okay. Dat is een beetje het paard achter de wagen. Dus u bent er wel voor, maar niet verplicht. Nou, dan denk ik al te weten hoe het afloopt. We horen er nooit meer wat over. Dat uh, zou heel goed kunnen, ja. ja. Oké, okay, dan nou gaan we even naar uh, de andere kant. De volkskant bijvoorbeeld. Ouders geven adjunct aan. Nou, een adjunct-directeur van het Anne van Rijn College in Nieuwegein... die heeft uh, een uh, lastige leerling... Uh, bij zijn nekwervels, zoals dat vroeger wel eens gezegd werd... gegrepen en uh, buitengezet. En daar is een hoop hij over gekomen. En de politie heeft de man ingerekend. De minister van Onderwijs wil een onderzoek. Uh, is dit een, uh, is dit een uh, trend, meneer Biseuvel? U vertelt net over uw kinderen. Zijn zij op deze wijze ook wel eens bejegend? En heeft u de politie gebeld om uh, in, te in te laten grijpen op school? Nou, nee, dat zie ik mezelf niet snel doen, hoor. Dan moet het wel echt heel, heel ver gaan. Wat zegt dit over de samenleving? Nou, dit zegt over de samenleving dat we wel allemaal heel gespannen zijn. Hè? En dat er veel op mensen afkomt en dat mensen onzeker zijn. Want dit... Komt door de euro? Nou, komt niet oh. door de euro, daar ben ik van overtuigd. Maar ik ben uh, toevallig uh, voor de herfstvakantie een week bezig geweest met minister Opstelten samen. In het kader van de Week van de Veiligheid. Uh, hebben een hoop de detailhandelseigenaren bezocht. Ja, en die, de is, die, die is bijvoorbeeld voor een draai om te horen gegeven. Dus ah, die... ja, als, als, met, met uh, als dat echt met mate gebeurt, moet dat kunnen, denk ik. Maar ook in die Week van de Veiligheid heb ik gezien... dat heel veel mensen het echt zwaar hebben op dit moment, onzeker zijn. Ja, En ik denk dat dit soort gedrag toch een beetje vanuit die onzekerheid komt. En wat meneer de Jong zegt... Ja, mensen hebben weinig tijd om na te denken, weinig tijd voor reflectie. Maar geldt dat ook voor de ouders? Want die hebben de politie ja, die, gebeld. Ja, nou ja, dat zijn ook burgers. Hè. Dus die, die hebben diezelfde druk. Uh, ik zou het niet snel doen. Dan moet het echt heel ver gaan. Ik kan me er niet veel bij voorstellen. Maar ik, ik, ik herken wel uh, het gedrag van mensen die het, die het zwaar hebben op dit moment. Ja, Nicole Mees, is dat zoiets? Want het is toch wel een raar bericht, een beetje. Ja, vind ik ook. Wat ik vooral opvallend om het gisteren het journaal te kijken opvallend vond, was dat de politie zei... we hebben de adjunct gearresteerd en van we school weggehaald... omdat de, de stiefvader van die jongen zo boos was... dat ze bang waren dat hij iets ging aandoen. En dat vind ik eigenlijk een beetje een omgekeerde wereld. Uh, als die man zo boos is en zo agressief is, blijkbaar... Dat de, dat, ze, dat de politie bang is dat hij iets gaat doen... dan gaan ze weten die stiefvader even meenemen... in plaats van de, de, de leraar. Ja. En nu is de, dus de adjunct-directeur gearresteerd. Kijk, als, die, als de adjunct-directeur geweld heeft gebruikt, dat kan natuurlijk ook niet. Dat is niet goed te praten. Uh, maar nu is het wel een hele grote heisa geworden. Uh, uh, terwijl de adjunct-directeur zelf zegt dat hij een jongen bij de kraag heeft gevat. Ja, ja dan, dan met politie op school verschijnen vind ik uh, geen goed signaal. Ja. meneer de Jong, het is niet echt leuk, geloof ik, meer om in het onderwijs op deze manier te zitten. Als je ook daar al wordt afgerekend. In dit geval dan eerst door de leerlingen waarschijnlijk, of anders wel door de ouders. Ja, maar of ingerekend, moet ik eigenlijk woord? zeggen. Onderwijs. En het is uh, sowieso heel zwaar uh, onderwijs. Want je hebt natuurlijk uh, toch andere klassen dan vroeger. Je moet uh, veel aandacht besteden aan, aan orde. En hij uh, doet dat uh, buitengewoon goed. Maar ook zonder dat je natuurlijk uh, kinderen... Uh, ja, dat je dat met fysiek geweld doet. Dat kan natuurlijk absoluut niet. Maar in dit geval... Uh, gaat het volgens mij niet om, om zwaar uh, fysiek geweld. En denk ik dat de reactie van de politie om iemand echt uit school weg te halen... Joh, daar, daar kan je toch echt veel betere methodes voor bedenken. En ga eerst eens een keer goed praten met, uh, met de school voordat je dat soort dingen doet. Ja, heeft een beetje te maken met dat korte lontje waar het wel eens over gaat, hè, waarschijnlijk. Nee. Ja, ik weet niet wat de politie... Ik vond de verklaring inderdaad uh, heel, heel mager die de politie tot nu toe gegeven heeft. Uh, dat je de, de man eigenlijk voor zijn eigen bescherming weghaalt van school. Maar dan zien al die kinderen dat natuurlijk ook. En, en alle leerlingen. Dus in, in die zin is dat contraproductief. En is het ook voor de toekomst niet goed? Want met wat voor gevoel gaat die man weer terug naar school? En hoe wordt hij in de toekomst door de leerlingen behandeld? Ja. Nou, misschien kan hij beter naar een andere werkring in dit geval dan naar uitkijken. Nou, we laten het erbij wat de kranten betreft. Weekoverzicht. Natuurlijk ja, heb je wel een moment dat je denkt: bekijk het maar. U hoort het goed. Een politicus die zegt: bekijk het maar. Wat een variant is op: ik ga wat anders doen voor het archief goed te weten dat vicepremier Verhagen dit wel eens denkt... maar het nog steeds bij gedachten heeft gelaten. Doen trouwens heel veel politici denken aan opstappen, maar niet doen. Weet u overigens nog wie Mauro was? Op dit moment mag hij niet worden teruggestuurd. Ja, ja, het lijkt alweer een, week, een eeuw geleden. Ja, het is een week geleden. De omloopsnelheid van het nieuws is hoog. Maar Mauro mag uiteindelijk blijven, althans. De garanties zijn er niet. Niet teruggestuurd worden is trouwens iets anders dan blijven. En andersom. Kathleen Ferrier en Ad Kopian kunnen u dat precies uitleggen. Ze zijn de specialisten van de paradox. We laten er nog eentje horen. Wij zijn hier heel goed uitgekomen. Gingen deze week ook over de parlementaire enquête. Die gaat over de crisis. Nee, eh, niet over de huidige crisis... maar over de vorige. Wat dat betreft lopen ze achter. Ik heb de waarheid gesproken. Zo zegt hij dan. Geloof me, als Dion ongehouden van de PVV, na twee jaar dag en nacht werken... alle vakanties op heb gegeven, ten, ten koste van mijn gezin... ten koste van mijn eigen portefeuille in de kamer... als ik drie meter voor de finish stop, heeft het een hele grondige reden. Geloof me dat maar. Het is tegen de gewoonte in, maar het was vooral de enquêtecommissie zelf... die even veel aandacht trok. Want ik ben iemand die nogal vlug en fel van leer trekt, als je me goed kent... Hij zag zichzelf qua ondervragen als een terrier. Maar Dion Graus gaat ergens anders blaffen. Het trok zich terug. Een rare zaak, dat is het. Ik ben iemand met een iets hogere stem. Maar ik ben geen machtsverlusteling, maar ik ben ook geen lulletje. Ja, de stem, als je daarop wordt afgerekend. Ik kan er ook niks aan doen dat ik die stem uh, heb. En uh, dit is het. Het is niet meer, maar het is vooral ook niet minder. Dan even de Haagse politieke wet. Wijzen we u vaak op. Word je geprezen en bemind, zij dan gewaarschuwd. Ik, ik ben ontzettend gelukkig met Job Koen als partijleider. En dan even wat ze veel doen in de Tweede Kamer. Voorzitter, wij worden geacht om voor motie 49 te hebben gestemd. Hij blijft verworpen. Voorzitter, wij hadden braaf onze vingers omhoog gestoken. Maar hij, dat, wat u, bedoel, u heeft niet genoeg vingers, dat is eigenlijk de conclusie. Tot slot nog even iets over de hobby's van de ooit kleine Jan Kees de Jager. Nee, dat was niet geld tellen, airmails verzamelen of de euro verdedigen. Ja, ik had inderdaad ook bijen als imker, maar toen was ik maar 15 en 16. En toen kreeg ik een soort allergie tegen bijensteken. Op één dag hebben ze me veel te veel gestoken... waardoor het... Uh, ja, toen moest ik ineens naar het ziekenhuis... en daarna was ik allergisch, dus toen mocht ik geen bijen meer hebben. TROS, Radio 1. Ruim kwart over elf en u luistert naar Trost Kamerbreed. En tot twaalf uur praten we met Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland, het midden- en kleinbedrijf. Wouter is financieel specialist van D66 in de Tweede Kamer. En Dennis de Jong, hij is in het Europees Parlement uh, voor de SP daar uh, aanwezig, zou ik maar zeggen. Geen goede zin, maar goed. Um, uh, ja, eerst toch maar even een, de temperatuur opnemen van deze ochtend. En dan laat ik het dan maar zeggen, de eurotemperatuur. Uh, laat ik met u beginnen, meneer de Jong, Want u gaat volgende week weer met u, al uw collega's in Straatsburg uh, vergaderen. U mag er weer met de trein naartoe waarschijnlijk. En uh, uh, ja, hoe is de stand eigenlijk wat dit betreft? Bent u iets hoopvoller gestemd? Vanmiddag gaat misschien Berlusconi weg... Ja, nou, dat Berlusconi weggaat vind ik uh, absoluut uh, mooi. De manier waarop, daar kan je vragen bij stellen, natuurlijk. Want het is uh, uh, zowel in Griekenland als Italië, is het vooral Berlijn, denk ik, die uh, regeert. En niet zozeer het land zelf. Dus, uh, maar het is fijn dat uh, Berlusconi weggaat, want het was een door en door corrupte man. En eerlijk gezegd, als dat nou een politicus moet zijn, die aan de ene kant uh, vooral aan zijn bedrijven denkt, uh, uh, als politicus, nou toch als premier van een land, anderzijds uh, in allerlei corruptie. Zaken zit verwikkeld en dan dat uh, raar gedoe. Met uh, al die boonga-boonga-feestjes. Uh, ja, ja, jaloersmakend, hè? Kijk, dat is geen serieuze politicus natuurlijk. Dus dat nee. die man weggaat, daar zijn we denk ik allemaal heel erg blij mee. Ja, maar geeft dat echt hoop en geeft dat uh, weer een wat positiever perspectief aan de euro, denkt u? Nou, dat alleen denk ik niet. Um, er is nog heel veel nodig. Italië, um, kijk, die, die rente is nu weer ietsje gezakt omdat de Europese Centrale Bank heel actief is. Maar Italië heeft volgend jaar 300 miljard nodig. Moet, uh, moet dat gaan lenen op de, op de markt. Ja. <laughs> Uh, de situatie is zo dat uh, we moeten kijken als Monti er komt... Uh, of die uh, voldoende maatregelen kan nemen. Dus een oud-eurocommissaris uh, geweest, hè? Ja, ik heb hem uh, ook in het Europees Parlement uh, persoonlijk uh, mogen spreken... omdat hij ook heel erg bezig was met de interne markt. En uh, daar heeft hij ook uh, goede voorstellen voor gedaan. Het is ook een man die, die wel oog heeft voor uh, de sociale kant. Maar daar zit ook gelijk te knepen. Alles wat uh, de regeringen in Griekenland en Italien en andere zwakke eurolanden moeten doen... is wel uh, schrappen ook vaak in, in de lonen... in allerlei voorzieningen voor de armere mensen. Ja, Maar goed, we, we komen op al die details verder te spreken, uh, denk ik. Je kan het nooit helemaal uh, zeker beloven aan de luisteraar... maar het is wel de bedoeling deze ochtend. Maar uh, als u nou kijkt naar de, de situatie op dit moment... de discussie over uh, er gaan misschien landen uittreden... of misschien moeten we wel weer de gulden terugkrijgen. Uh, Even als uitgangspunt voor uh, dit gesprek deze ochtend. Waar staat u wat dit betreft? Ik heb uh, anderhalf jaar geleden voor het eerst en voortdurend herhaald... Uh, als standpunt ingenomen dat uh, iedereen die verantwoordelijkheid draagt... in Europa, dus bijvoorbeeld de Europese Commissie... Uh, moet een plan B hebben voor de huidige situatie. Dat betekent niet dat je het in de openbaarheid moet gaan doen... want dan nee. wordt iedereen vreselijk onrustig. Maar we moeten bijvoorbeeld in het Europees parlement in vertrouwen... Uh, in, in een vertrouwelijke procedure daar wel over kunnen praten. Maar wat is uw plan B dan? Een plan B zou kunnen zijn dat er een aantal landen zijn waarvan je zegt: Griekenland is echt failliet. Dat uh, komt ook op langere termijn niet goed. Ik dus heb eruit. Grote zorgen over Italië met zijn corruptie mm. en informele economie. Misschien moeten we die een eigen plan gaan trekken. Maar, uh, maar als dat... ik het nou is gewoon, gewoon, gewoon heel simpel weg heb, want mensen willen dat toch weten, uh, uh, al de politieke uh, gemarchandeerd, uh, dat is bijna niet te volgen, maar wel gaat Griekenland en bijvoorbeeld Italië, gaan die eruit ja of nee en zou u daarvoor zijn? Ja, maar het is niet. dat is toch iedere keer weer hetzelfde. Het is niet aan mij om die afweging te maken... want het gaat een heleboel ellende veroorzaken. Ja. Voor die landen zelf in het bijzonder. Dus die moeten het beslissen. Maar u zelf zou u daar beslissen. zo... als u gewoon zo in het café zou zitten en er wordt naar gevraagd... wat zegt u dan daar? Ik ook? ben heel somber over de lange termijn... voor met name Griekenland en over Italië... en ik hmm. denk dat ze die concurrentie binnen de euro... moeilijk aankunnen op lange termijn. Oké, okay, nou dat is duidelijk. Wouter Koolmeijs, u bent uh, financieel uh, specialist... Uh, ook in dezelfde sfeer. Wat is uw uitgangspunt en uw gevoel een eurogevoel op deze ochtend wat dit betreft? Het uitgangspunt, heb ben ik ook wel benieuwd naar... wat het uitgangspunt van de SP is, overigens. Het uitgangspunt voor D66 is dat uh, de euro moet blijven. En dat er alles aan moeten doen om de stabiliteit in het eurogebied... Uh, te garanderen, uh, terug te brengen. Ik ben ook wel positiever geworden de afgelopen week. Omdat uh, er in Griekenland en Italië wel heel veel dingen gebeuren. In Griekenland hebben we natuurlijk een nieuwe regering. Uh, breed ondersteund in het parlement. Door zowel de oude sociaaldemocraten als ook de, de christendemocraten met een nieuwe premier, Papademos, oud-ECB-topman. Eh, en eh, het is nu zaak dat Griekenland als één blok achter de hervorming en bezuiniging gaat staan. En dat kan nu ook eindelijk. Want tot, tot vorige week was het... één grote twist tussen de sociaaldemocraten... en de christendemocraten. Dat ze allebei vinden dat de euro moet blijven. Nou, hetzelfde gebeurt nu ook in Italië. Mm. Uh, Berlusconi gaat inderdaad hopelijk... Uh, vandaag weg. En dan is er ruimte voor een nieuw kabinet... met, met verstandige mensen die... wel de juiste uh, hervormingen en bezuinigingen... kunnen nemen om die economie weer... Concurrerend te maken. Dat is ons plan A. Ja, dat is uw plan A. En dan nog even, voordat ik bij de heer Biesheuvel terechtkom. Uh, nou is opeens het nieuws ook uh, uh, sterk uh, bepaald door de discussie. Door Geert Wilders van de PVV uh, opgebracht. Dat we misschien uh, wel eens terug zouden kunnen gaan naar de gulden. En er zijn toch wel veel mensen die dat raakt en die dat uh, denken dat dat kan. Ja, ik geloof niet dat het kan. Ik, maar begrijp waarom, waarom ik begrijp wel dat. Waar het... komt iemand daar dan mee, denkt u? Ik denk dat Geert Wilders uh, met het plan gekomen is om weer uh, de aandacht naar zich toe te trekken. Uh, dat is gelukt. En dat is gelukt, <laughs> want hij heeft weer alle klanten gehaald. En alle nieuwsitems gehad. Ik heb tot nu toe geen enkel onderzoek, en uh, dat geldt uh, van de UBS, de Zwitserse bank, uh, ING, Nederlandse bank, uh, alle uh, IMF, OESO, geen enkel onderzoek gezien, die zegt het is verstandig voor landen om uit de eurozone te treden, want ja. kost heel veel geld. De, de, de Europese economie is zo met elkaar vervlochten, dat als een land uittreedt uit de eurozone, dan, dan, dan, gaat, ja, dan heb je heel veel verlies. Mm. Dus ik geloof niet dat er een onderzoek kan komen waar het blijkt dat herinvoeren van de gulden positief zou zijn voor Nederland, ja. of voor de Nederlandse dan ja, nou ja. En uh, dat, is, dat is ook wel de, uitdage, de vraag ook aan de PVV. Uh, als uit zo'n onderzoek nou blijkt... dat het inderdaad verstandig is om de euro te handhaven... gaan ze dan ook hun eigen standpunt aanpassen? En eerlijk gezegd denk ik dat niet. Ja, nou, we zouden het graag Geert Wilders willen vragen... maar uh, misschien dat hij tijdens de uitzending nog inbelt. Het kan in elk geval. Uh, meneer Biesheuvel, ja, even, even voor de duidelijkheid... qua politieke positionering. U bent ook uh, VVD-lid, hè? Ja, ik ben gewoon voorzitter van de MKB Nederland en vooral ondernemer. Ja? Zo zit ik hier ook. Nee, dus maar, da, da, ik zit hier da, da, da, niet bij. namens welke nee, politieke nee, nee, partijen. Nee, nee. maar even voor de, om, om de kleur te bepalen. Nou ja, goed, ik betaal daar contributie, maar ik heb okay. nog nooit enige nou, politieke functie ingevuld. Er zijn heel veel mensen die zoiets niet doen. Nee, maar goed, ik zit hier gewoon als ondernemer en de MKB-voorzitter. Dus we nou, uh, het daarop houden. Nou, wat is uw eurogevoel vandaag? Nou ja, ik sluit me wel bij de heer Koolmees aan. Ik ben optimistischer dan een week geleden. Uh, kijk, de discussie gaat steeds over het probleem is de euro. Nou, het probleem is niet de euro. Het probleem is dat veel economieën, hè, met name die van Italië, Griekenland, Spanje... onvoldoende hervormd zijn. Dus onvoldoende ingespeeld op de veranderingen... die er in de maatschappij en in de hele wereldeconomie zijn... Uh, ja, En dat uitzicht dan nu in een eurocrisis. Maar de, de onderliggende problematiek moet opgelost worden. Daarvoor heb je krachtige leiders nodig. Heb je mensen nodig die beslissingen ja. durven te nemen. Impopulaire beslissingen. Maar die moeten echt genomen worden. Voor het Nederlandse bedrijfsleven is die euro van levensbelang. Uh, echt van levensbelang. Wij staan daar dus vol achter. Achter die ja. euro. Maar, maar wel een euro met... Met, met een uh, politieke stabiliteit en een daadkracht die past bij deze tijd. Ja, maar hoe kan het dan bijvoorbeeld... Hè, voorpagina, we hebben de kranten weliswaar wel, uh, al uh, besproken... maar dit kunnen we toch nog wel even aan. De voorpagina van het Algemeen Dagblad. Stoppen met de euro. VVD-ideoloog. Nou, dat is nieuw. Uh, van Schie ziet heil in Noord-Europese munt. Uh, nou, dat is de man uh, die de basis van de Stichting, een wetenschappelijk instituut van de VVD... Dus het uh, is niet zomaar iemand. Uh, kunt u dat verklaren? Dat, dat, dat serieus weldenkende mensen. Dit opera. Nou ja ik kan het wel verklaren. De, kijk er is natuurlijk heel onrustig. Hè? Het is al anderhalf jaar. Is, is heel veel onrust rond de euro. En on, rond de besluitvorming in Brussel. En daar moeten we ook denk ik snel van af. We moeten gewoon focussen op, op ja, groei. Maar die is dit soort uitlaten. Ja, nou, ik vind dat onverstandig. Ik vind dat onverstandig. Dat is de onzekerheid alleen maar voeden. En wat Daar doet nou dat met aan. mensen? Nou, dat doet heel veel met mensen. Je ziet, nou, je ziet het consumentenvertrouwen is op dit moment laag. Daar hebben, heeft detailhonden in Nederland bijvoorbeeld ontzettend veel last van. Daar heeft de bouw heel veel last van. Mensen kopen geen huizen. Uh, um, nou, ondernemingen, bedrijven hebben er heel veel last van, want die... Ik uh, vind het moeilijk om nu investeringen te doen. Die nemen niet snel mensen aan. Dus dat is gewoon slecht voor, voor de economie. Slecht voor de welvaart. Uh, dus ik vind al die proefballonnetjes oplaten heel erg uh, verkeerd. Dat vind ik niet goed. Ja, en wat doet Dan dat met ons... de discussie over, uh, over die eurocrisis eigenlijk? Nou, Ik Dit vind soort... dat het in de verkeerde sfeer getrokken wordt. We ja. moeten ons focussen op... De dingen die we gerealiseerd hebben met elkaar, dat is gigantisch veel. We staan als Nederland, als een van de beste landen op dit moment ervoor. We hebben een lage werkeloosheid. We hebben een relatief hele lage staatsschuld. Ja, dat is niet zomaar gekomen. Ik bedoel, we zijn als beste land van Europa door de vorige crisis gekomen. Die door Wouter Bos als de ergste crisis in 100 jaar betiteld. En in die twee jaren ging de koopkracht in Nederland vooruit. Dus dat betekent dat we als Nederland in de jaren ervoor ontzettend goed gedaan hebben. En dat is absoluut voor een heel groot deel te danken aan die interne markt. Aan die sterke euro. En daar moeten we gewoon aan vasthouden. En ik vind dat dat verhaal, dat moet verteld worden. En die proefballonnetjes over dingen die volgens mij uh, al ver achter ons liggen. We zitten in de eurozone... We moeten er gewoon in blijven. En zo'n zo, zo plan van uh, Geert Wilders, uh, uh, die toch de gedoogpartner is van dit kabinet. Het is niet zomaar iemand. En bovendien een hele grote partij is, waar heel veel mensen hun vertrouwen aan gegeven hebben. Uh, hoe taxeert u zo'n gedachte dan? De gulden kan misschien wel uh, terugkomen en de euro is eigenlijk een mislukt project. Nou, de euro is geen mislukt project. De euro heeft Nederland gigantisch veel gebracht. Nogmaals, we staan er als een van de sterkste e economieën in de wereld voor, mede dankzij de euro. Dus dat is een heel populistisch verhaal wat meneer Wilders vertelt. Uh, ik vind dat nogmaals voor een verstandige politicus van zo'n grote partij... vind ik dat onverstandig. Wat we nu nodig hebben in Nederland is rust, eenheid, geen verdeeldheid. Wij moeten uh, afkoersen op... De, de, denk ik, de belangrijke pijlers waar het kabinet ook op inzet... is overheidsfinanciën op orde brengen. En zorgen dat er groei bij ondernemers ruimte voor ondernemerschap is. Want er is maar één ja, plek in de maatschappij waar groei komt. Het is vanuit ondernemingen. Ja. En als die niet de ruimte hebben, als daar geen ja. vertrouwen is... gaat het niet lukken. Ja. Dat is slecht voor, voor de banen in Nederland. Dat is slecht voor de investeringen. Dus laten we ons daarop focussen. Ja, zou u van de premier eigenlijk een uh, scherpere gedachte hierover uh, willen horen? Want... Ja, nou, u knikt, dus dat, ja, dat, dat hoor je niet op nou, de nou, ja Nee, maar goed, ik, uh, ik, ik ben daarvoor. Kijk, ik denk dat politiek... ja, Wat zou je van hem, gewoon nou, open gevaar, wat, wat, wat zou je van hem dan willen horen in deze? Nou, ik ben blij dat de premier uh, bij de presentatie van de miljoenennota heel duidelijk heeft gezegd... dit kabinet is voor Europa, is voor de interne markt, daar gaan we vol achter staan. Uh, en als het consequentie voor de governance heeft, zoals het zo mooi heet, dan moet dat maar. Nou, ik denk dat hij dat nog krachtiger en nog uh, vaker zal moeten zeggen. Nou, bijvoorbeeld, uh, in Nederland. bijvoorbeeld om in de reden te vallen: uh, Bernard Wientjes, die overigens, dat heb ik in alle snelheid al wel gezien, de meest invloedrijke Nederlander uh, wordt gevonden in die lijst van de Volkskrant. De voorzitter van uh, de grootste werkgeversorganisatie, Veno NCW, die zegt: uh, staat op de site van BNR Nieuwsradio, Wientjes wil uh, de Verenigde Staten van Europa. Nou, het is onomwonden zoals hij zich over Europa uit. Um, onderschrijft hij dat eigenlijk ook? Is dat zo'n zo helder standpunt? Nou ja, ik, ik ben voor een krachtig Europa met een krachtig leiderschap. Laten we dat uh, voorop stellen. Uh, hoe je dat dan precies moet inrichten, dat vind ik lastig om daar uh, zulke vergaande uitspraken over te doen. Maar het is mij wel duidelijk dat zeg maar, de, de politieke constellaties zoals we die nu kennen in Europa. Ja, die is onvoldoende uh, sterk uh, gebleken in lastige situaties. Kijk, we zijn, toen we met de euro begonnen, hadden we natuurlijk een economische uh, groei. Dan zaten we een hele mooie uh, hè, periode hebben achter de rug. Dus dat was prima. Ja, je ziet op het moment dat het minder ging... bleek die politieke cohesie onvoldoende. Dus dat je dingen moet veranderen... dat je dat sterker en krachtiger moet maken... daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, hoe je dat dan exact inricht... dat vind ik nog een kwestie waar ik me onvoldoende in heb kunnen verdiepen... om daar nou echt zo vergaande uitspraak maar, in te doen. Je kan ook gewoon zeggen dat het delicaat is. Hè? Nou, Het is een lastig onderwerp. en Ik vind je kan niet voorzichtig genoeg zijn om dit soort dingen te doen. Ja. Maar, maar belangrijk is... die governance in Europa die moet wel veel duidelijker en krachtiger geregeld worden. Ja. Uh, meneer Koolmees, ja, ik zeg trouwens dat het op de site van BNN Nieuwsradio staat... maar dat is een beetje onbenullig, want Wintjes uh, heeft dit gewoon vanmorgen gezegd in de Volkskrant. En dat hebben zij dan weer geciteerd. Zo werkt dat. En nou citeren wij het weer. Uh, maar meneer Koolmees, dat is wel duidelijke taal. Zou je eigenlijk ook zoiets verwachten van, van, van onze premier? Ook naar aanleiding van die twijfel die er nou bij gewone mensen ontstaat... van ja, misschien is die gulden toch nog wel een optie. Nou ja, om even aan te sluiten bij het gesprek van net. Uh, wat mij opvalt is dat uh, VNO NCW en ook, maar ook MKW Nederland. van het begin af aan dit kabinet hebben ondersteund. Uh, terwijl het kabinet heel duidelijk op twee gedachten hinkt. als het gaat over Europa. maar ook als het gaat bijvoorbeeld om, om de hervormingen. die de Nederlandse economie nodig heeft. bijvoorbeeld als het gaat over de AOW-leeftijd. Of, of de ontslagrechtdiscussie. En uh, wat ik niet zo goed begrijp van de opstelling van de werkgevers uh, in deze. is dat ze toch het kabinet steunen. Terwijl heel veel dingen niet gebeuren, heel veel dingen. Uh, die noodzakelijk zijn voor onze economie... en die noodzakelijk zijn voor ons verdienvermogen van de economie... Ja. Uh, die blijven achterwege, ook door de, door de gedoogpartner PVV. En de gedoogpartner PVV heeft er ook voor gezorgd... dat CDA en VVD een hele eurosceptische houding hebben, hebben aangehouden. Wie de, de laatste... vraagt dat eigenlijk aan het NKB Ja, ik reageer ja, ja, er uit. graag op. Want kijk, uh, <clears throat> ik ben blij dat u, uh, dat u deze vraag opwerpt. Want het geeft me ook de kans om uit te leggen waarom, waar die support vandaan komt. Kijk, er zijn een aantal vind ik uitermate goede maatregelen door het kabinet afgekondigd. Dat is overheidsfinanciën op orde brengen, duidelijk kiezen voor Europa... en ruimte voor ondernemerschap. Nou, die drie basisuitgangspunten staan wij gewoon achter. Ja, maar het gaat nou even over de dingen wat het kabinet ja. niet heeft gedaan... Nee, waar Paul uh, is op doelt. Nee, maar goed, er zijn dus door het kabinet... de uitgangspunten zijn goed. En wij hebben natuurlijk een aantal dingen die we minder goed vind, vinden... Ik noem bijvoorbeeld de bankenbelasting, vind ik een slechte maatregel, Het kredietkraan dichtdraaien naar het MKB. De arbeidsmarkt, die zou veel flexibeler mogen. Wij zitten daar met de heer Koolmees denk ik, heel erg op dezelfde lijn. Daar moet echt wat aan gebeuren. En ik denk overigens ook dat deze mogelijke nieuwe recessie die eraan zou, zou kunnen komen... een mooie gelegenheid is om dat open te breken en te zeggen... nou, gooi wat meer olie in de economie maakt die arbeidsmarkt een stuk flexibeler. Ja, maar dat snappen mensen thuis maar, niet. Je bedoelt gewoon het ontslagrecht versoepelen. En, nou, er uh, zit veel, er is veel meer. De, de, de arbeidsmarkt moet gemoderniseerd worden. Er zijn, uh, het gaat veel verder dan wat mij betreft alleen maar ontslagrecht. Um, maar ik wil ook wijzen op een aantal dingen die het kabinet wel doet. Er wordt 500 miljoen uh, voor het MKB in het MKB-innovatiefonds gestopt... waar MKB-bedrijven... Geld kunnen lenen om, om te investeren. Nou, het is echt een unicum in de geschiedenis dat dat ontstaat. Ja. Er is 1 miljard uh, BMKB, dat is een borgstellingskrediet voor de MKB, is er gekomen. Ja, ja. maar dat zijn allemaal zet... goede dingen. Ja, precies. Maar je uh, zit hier niet namens de Rijksvoorlichtingsdienst. Nee, ja, maar je weet gewoon... hoe het beter kan. Nee, maar dit zijn dus allemaal punten die zeg maar, voor het bedrijfsleven uitermate belangrijk zijn. Dus natuurlijk zijn er dingen die we niet goed vinden. Ik heb er net een paar opgenoemd. Ja. Maar je moet altijd een keuze maken. En wij denken nogmaals dat de, de basisuitgangspunten van het kabinetsbeleid zijn goed. En over de invulling, ja, daar kunnen we over discussiëren. Maar de balans is voor mij nog steeds naar de goede kant. Ik wil nog één ding aan toevoegen. Ja. Want dat is wel een heel belangrijk, ook, ook richting de heer Kolmees. We hebben de toezegging van het kabinet gekregen... bij de bespreking over de miljoennota... dat er voor het bedrijfsleven geen lastverzwaring komt... gedurende de rest van deze kabinetsperiode. Gelooft u dat? Dat is voor mij wel een hele belangrijke... Uh, Randvoorwaarden om het kabinet te blijven steunen. Het ja. dus is radio, dus, heb, dus daarom zeg ik het mee schud. Nee, ja, hè, maar dat... ik zeg het nog even heel duidelijk, ik heb de hand geschud van Maxim Va ja, Verhagen. Ja, van van helemaal gedaan. Ja, nee, maar goed. Uh, in mijn functie van voorzitter van MKB Nederland. En oh ja. ze hebben mij de toezegging gedaan, deze afspraak staat. En daar ga ik wel vanuit. uit. Vind ik uh, wel een belangrijke voorwaarde. Wat opvallend is, vind ik, is dat de lastendruk in Nederland, ondertussen onder dit VVD-CDA-kabinet, de hoogste is van de afgelopen tien jaar. En er komt nog een, een bek bij. Want we weten allemaal dat met name de zorgkosten hard zullen gaan stijgen. Dat raakt ook uw achterban, hè, de ondernemers, want die moeten dat ook, ook betalen. En in de regeerakkoord zit het totaal iets van een lastenstijging van 12,5 miljard euro. Dat is toch bijzonder in, onder dit kabinet. Daarom ook de opstelling van. Uh, ja, de, de, kijk, ik heb vraagtekens bij de opstelling van, van VNO uh, en ook MKB. Want er zijn toch heel veel dingen die echt noodzakelijk zijn voor de toekomst van onze economie blijven achterwege. Uh, wat de heer Wientjes vanmorgen in de Volkskrant zegt... over uh, we moeten verder in Europa, daar ben ik het helemaal mee eens. Mm. En ik zou zo graag willen dat u dat uh, zowel VNO als ook, ook MKB... het kabinet een beetje aansporen om daar verder mee te gaan. Nu is het nog te vaak dat het kabinet van VVD en CDA op twee gedachten hinkt. Ja. En binnenlandse consumptie een beetje stoere, eurosceptische praat. En als ze in het buitenland zijn, is het alleen maar voor Europa. Ja, Dennis de Jong, dit, dit zijn allemaal uh, maatregelen... die het sociale gevoel van de SP, althans de sociale uitstraling... Ja zo zeggen, volgens mij fundamenteel raken. Ja, en ik vind het ook een beetje tegenstrijdig, met name van uh, MKB Nederland. Want ik, ik was maandag uh, op het jaarcongres ook van, van MKB Nederland en dan zie je uh, die, die tegenstelling eigenlijk op het congres zelf al. Aan de ene kant delen uh, MKB Nederland en, en, en de SP. Dat warme gevoel van de ondernemer met passie. De kleine ondernemer. Dat was de tweede deel van het jaarcongres. Waarbij je zag dat er echt ondernemers waren. Die zeiden we hoeven ook niet de grootste van de wereld te worden. Wij willen gewoon een mooi product maken. En we hebben gevoel voor onze werknemers. Er was een mevrouw van de scheepswerf die echt met haar werknemers bezig was met de schuldproblemen dat zijn mooie ondernemers dat zijn fantastische mensen en die willen we als SP ook graag helpen en daar ben ik in het parlement in het Europees parlement ongelooflijk actief mee daar werken we ook met MKB MKB Nederland heel erg mee samen. Maar die tegenstrijden... Maar die tegenstelling is dan dat ik in de speech uh, van uh, Hans-Piercevel... hoor van, ja, we zijn tegen de bankenbelasting... en jullie moeten die euro even oplossen... en verder uh, vinden we het kabinet fantastisch. En dan denk ik, ja, daar zit een enorme tegenstelling in. Ja. Want die hele crisis is veroorzaakt door speculanten... De, hè, vanuit Amerika overgewaaid naar Europa... We weten toch met z'n allen, ook als middenstander... ook als, als klein bedrijf, dat je de baat bij hebt dat er een stabiele... Bankenwereld komt die jou helpt. In plaats van een bankenwereld die bezig is met casinokapitalisme. Daar hoor ik Hans Bieshofer helemaal niet over. Nou, en, en die bankbelasting is daar nou juist voor ja, meneer, om dat meneer, tegen te gaan? Ja, meneer Bieshofer, nou maar even ook even voor de luisteraar. He, dat midden- en kleinbedrijf, dat is een, een, een, een verzamelnaam. Voor uh, nou laat ik je zeggen, hoeveel procent van onze economie bepaalt dat midden- en kleinbedrijf eigenlijk? Nou, enorm veel. Kijk, we zijn een MKB-land, we zijn een MKB-economie. En er zijn He? gewoon alle. alle Bijna economie. alle bedrijven in Nederland zijn een MKB. Uh, en dat percentage groeit alleen maar. Uh, aantal bedrijven is het 99%. Ik denk in bruto toegevoegde waarde is het uh, 60% aantal werknemers is het een paar miljoen, dus het is het is een enorme belangrijke sector. Ja, uh, en, in die, en van die sector, hè, daar hoort ja. u en uh, neem daar dat vrouwen die banken dan ook mee van uw eigen leden, van die ondernemers, dat zij problemen hebben om bijvoorbeeld geld te lenen bij de bank. Ja, nou ja, dat klopt en daar heb ik ook de afgelopen maanden al veel aandacht voor gevraagd. Ja, ik heb ook op ons congres. Maar, maar er gezegd... is niks, niks, niks veranderd. Te... Ja, nou, er, is, er, is wat, er gaat wel heel wat veranderen, want ik wat... ben met de banken goed in gesprek nu over oplossingen. Ik heb ook op het congres gezegd... Hè, de bankiers spreken de taal van de ondernemer niet meer. En dan bedoel ik vooral die kleine ondernemers... waar de heer de Jong het ook over heeft. En daar denk ik helemaal met hem mee. Dat moet echt anders. Die banken zijn toch een beetje arrogante mensen geworden... in grote glazen gebouwen. En die moeten weer gewoon de, de straat op, als het ware... en met de ondernemers weer in gesprek gaan. Uh, en dat moet ook weer een partner voor die ondernemers worden... want die hebben gewoon behoefte aan klankbord en advies. Maar, is, maar, ziet u uh, echt maar die bankenbelasting is, is, is een ja. slecht idee... Want het probleem van die bankenbelasting is dat het de kredietkraan aan het MKB dichtdraait. Daar hebben we niets nee. aan. Want wat we juist nu nodig hebben, is ondernemers die wel vertrouwen in de toekomst. Die toch investeren, die toch die ene meneer of mevrouw aannemen. We hadden inderdaad op ons congres... een paar fantastische ondernemers op het podium. Die waren alle drie optimistisch, hè? gelukkig. Ja. Dat was goed. Maar dat optimisme moeten we vasthouden. En voor het MKB is nou eenmaal kredietverlening... via banken ontzettend belangrijk. En we hebben er niets aan als we dat gaan afknijpen. Ja, maar uw mensen maken zich zorgen. Uw leden ja. maken zich zorgen. Wij krijgen geen geld, het gaat ja. economisch slechter. Mensen kopen minder. Ja. Als de crisis doorgaat, kopen ze nog minder. Ja, maar goed, kijk, het, een deel van dat gevoel... wordt toch veroorzaakt door die eurocrisis. Als je onderliggend kijkt zien wij heel veel sectoren in het MKB die nog steeds goed gaan. Als je kijkt naar ondernemers in de IT of ondernemers die iets in de zorg doen... of financiële dienstverlening, gaat het allemaal hartstikke goed. Er zijn twee sectoren die het structureel heel lastig hebben. De detailhandel en de bouw. Daar speelt overigens veel meer dan, dan een crisis. Hè. Er zijn allerlei problemen, vergrijzing, criminaliteit... opvolgingsproblematiek, financiering. Daar speelt heel veel. Uh, maar de onderliggende gevoel bij ondernemers is goed. Ik was afgelopen donderdag in Eindhoven... Daar heb ik met 1400 ondernemers weer in de zaal gezeten. Als je dan vraagt, wat verwacht je voor volgend jaar? Zeggen ze allemaal, nou, het wordt geen fantastisch jaar... maar verwacht, verwacht geen teruggang. Hè? Dus dat is toch in het land maar, nog steeds wel de stemming. Ja, Hoe kan het dan dat wij, uh, uh, als wij elke dag de krant openslaan... en naar het journaal kijken... Uh, eigenlijk als eerste primaire gedachte krijgen... waar is de prozak? Nou, Kortom, uh, ja, we nee, zijn nou allemaal gevoel, in een depressie. Nee, maar goed, dat gevoel wordt ons een beetje aangepraat. En ik zeg steeds, er zijn problemen. Maar we hebben op dit moment, dit jaar gaan we nog steeds afsluiten met economische groei. Uh, voor volgend jaar verwacht het CPB nog steeds 1% economische groei. Dat is niet briljant. Er zijn een aantal zaken die dat onder druk zetten. Mogelijk onder druk zetten. Maar het is geen recessie. Het is geen crisis. En ik blijf benadrukken dat we als Nederland relatief erg goed voorstaan. En ja, de, de pers en, en op de radio en de televisie. Ja, daar word ik inderdaad ook onrustig van. Ja, dank u wel. Maar als je, je werkelijk dus kijkt. Oh. Als je, nee, maar als je werkelijk kijkt op dit moment en je praat met ondernemers. voel je nog heel veel vertrouwen en optimisme. Ja, maar het is wel een, een, een interessant punt wat hier wordt aangevoerd. Wij, wij spelen daar natuurlijk inderdaad terecht ook. Uh, een rol in, maar ik gebruikte in het begin van de uitzending al het woord... europsychose, en ja. we willen het niet erger maken. Zit daar iets in, uh, meneer Koolmees, dat wij allemaal denken... Ja, het einde is uh, nabij, uh, het is, hè, dat horen we ook vaak... Eén zegt het is vijf voor twaalf, de ander die zegt het is al vijf over twaalf. Um, nou, mijn horloge loopt trouwens al op tijd achter, maar um, uh, ja, hoe, hoe laat is het eigenlijk? Of overdrijven we? Nou, er zijn, er zijn zeker risico's. En die risico's zitten inderdaad in, in landen als Griekenland uh, en Italië. Als, als die landen niet zelf orde op zaken kunnen stellen... zal de bereidheid van de Noord-Europese landen... om ze een soort van overbruggingskredieten te geven... om een soort tijdelijk uh, te hulp te schieten, zal afnemen. Dus uh, de Duitsers en de Nederlanders willen zien... dat die landen als Griekenland en Italië, maar ook Spanje... Uh, uh, voldoende maatregelen nemen, voldoende bezuinigingen doorvoeren... voldoende hervormingen doorvoeren... Uh, om er weer bovenop te komen. En als dat niet lukt, dan hebben we een groot risico. Tegelijkertijd vind ik, uh, die onzekerheden kunnen worden opgelost. Uh, als er maar daadkrachtig worden ingegrepen. Als de Europese leiders gezamenlijk uh, ja, hun schouders eronder zetten. En, en dit gewoon aan gaan pakken. En uh, de, de focus is nu, omdat er nu even een paar weken niks gebeurt. En Wat er nu eigenlijk politiek gebeurt is, een soort, een soort handje drukken. Want uh, uh, de ECB en, en Merkel en Sarkozy... De Europese Centrale Bank de de, en, en Merkel en Sarkozy... Uh, uh, voeren nu de druk op op landen als Griekenland en Italië... om met die bezuinigingen en die hervormingen te komen. En dat gaat alleen niet van de een op de andere dag. Dat, dat kun je niet in, in 24 uur geregeld hebben. Er zit nu ook de discussie in Griekenland en, en in Italië... over de regeringswisselingen. En uh, dat armkjedruk uh, wat er nu wordt gespeeld... Dat, dat gaat nog een paar weken duren, denk ik. En dan moeten Griekenland en Italië laten zien dat het echt serieus is echt serieus, om, omdat ze er zelf weer bovenop kunnen komen... dan heb ik een groot vertrouwen in dat het, dat het weer goed komt. Ja. Het, het gaat tien jaar duren, onmiddellijk eens. Het gaat heel lang duren, want de schulden moeten worden teruggebracht. Al die hervormingen moeten do worden doorgevoerd. Het geeft ook niet van de een op de andere ja. dag. Maar we komen er wel bovenop, ja. als het lukt. Ja. Maar goed, dat, is, dat zijn wel positieve gevoelens... die zeker prettig zijn in, uh, in het weekend. Maar meneer de Jong, ook uw... Uh, uh, ...partijvoorzitter hoorde ik gisteren nog uh, een, een uh, depressieve bijdrage leveren op dit terrein. Namelijk door toch de mogelijkheid open te laten dat die gulden wel eens terug zou kunnen komen. Dus u doet daar ook, uw partij doet daar ook aan mee aan die, mm. aan die angstversterking... Nee, dat vind ik flauwkeul. want uh, uh, het was helemaal niet wat zo... Wat is flauwkul? Wat ik zeg over wat is, uw voorzitter, zegt? Nou, wat u zegt over oh, uh, onze voorzitter, want uh, hij was gewoon net zo realistisch als hij vanaf het begin geweest is. En dat kwam ook gisteren in Paul Witteman er goed uit, dat de SP juist de goede analyse gemaakt heeft vanaf het begin. En dat we op dat moment al gezegd hebben, je moet die Zuid-Europese landen... Uh, misschien niet op dezelfde manier behandelen als de rest van Europa. Dat was toen nog mogelijk geweest. Ja. Dus meent, gegeven, dat de gemeente heeft het toegegeven. Toen is waren. passé. Ja, nou, en nu zeggen we op dit moment net zo realistisch. Uh, dat er enorme problemen zijn rondom Italië. Dat er enorme problemen zijn, laten we dat niet vergeten... met het functioneren van de financiële markten. En dan kom ik toch weer terug op die transactietaks... Uh, ja. op die, transactietax, op die, die financiële belastingen. Waarom zeggen we dat nou de hele tijd zo? In, als meerderheid trouwens, hè, het Europese parlement... dat is niet alleen de SP, dat is de meerderheid van het parlement. Wij willen dat die transacties die met millisecondes gaan... die heel destabiliserend zijn en die ook alle problemen... Verergeren omdat ze sneller gaan. En steeds meer als een soort ja, uit het lood schip uh, heen en weer uh, springen. Die markt Dat is bedoeld eigenlijk. Je moet die markt gaan beheersen zodat die wat. Rustiger wordt en wat meer wordt waar die voor is, de reële economie, de gewone ondernemers en de gewone mensen te helpen. Ja, dat is nu niet het geval. Dus ja, er zijn we een pakket maatregelen ja. voor in Brussel, maar dat moet veel sneller gaan en we moeten daar veel minder afhankelijk van worden. Ja, is dat, meneer Komers, niet inderdaad een, een, een vraag die, uh, ik hoorde het gisteren ook de premier zeggen, hij zegt, ja we kijken vooral ook naar de markten. Ik dacht altijd dat het beter is als de markten naar de politiek kijken. Maar goed, dat is misschien uh, um, raar dat ik dat zeg. Maar die markten zijn wel heel dominant. Is wat Dennis de Jong zegt niet iets is wat zou moeten worden aangepakt? Ja, de, de markten zijn dominant, ja dat klopt. Um, maar de kern, we hebben het vaak over, sim, over symptoombestrijding. Uh, bijvoorbeeld over het aanpakken van de financiële markt. De kern van de onzekerheid in, in de financiële wereld is... Gaan die landen die, die, die al die schuld hebben aangegaan... gaan die landen die schulden ook terugbetalen... Dat is, dat is de onzekerheid. Dus als je bijvoorbeeld nu, als Italië nu geld wil lenen van de financiële markten... dan denkt een groot deel van de markt van nou, dat, dat geld krijgen we nooit helemaal terug. Dus daar wil ik een extra hoge risicovergoeding voor. En daarom gaat die rente omhoog. Uh, dus het, het begint bij de, bij de, bij de constatering dat uh, die schulden te hoog zijn... en dat financiële markten geen vertrouwen hebben dat al die schulden ook terugkomen. Daarnaast heb je allerlei handelaren die inderdaad uh, met, met, met, met high frequency trading, daghandel... met uh, die allemaal proberen een graadje mee te pikken. De speculanten, zou ik maar zeggen. Maar dat was niet de kern van het probleem. En ik vind het prima om de speculanten aan te pakken. Uh, Daar ben ik ook voor. Maar we moeten niet denken dat als we de speculanten aanpakken... dat we daarmee het probleem oplossen. Ja, datzelfde geldt bijvoorbeeld voor zo'n financial transaction tax. Mm. Uh, uh, ook de Partij van de Arbeid in zo Nederland. bankenbelasting. Banken Een financiële transactiebelasting. Uh, uh, ook de, de Partij van de Arbeid in Nederland is daarvoor. En als je nou kijkt naar zo'n zo instrument... dan gaat het, de, pakt dat niet maar zeggen, alleen de slechte onderdelen van de financiële markt aan... maar ook hele nuttige instrumenten. Hele nuttige instrumenten om risico's mee af te dekken. En dat kost, als we dat zouden invoeren, in Nederland gewoon heel veel geld. Het kost meer geld dan die belasting zou opleveren. En daarom vind ik het geen verstandig idee... Ja. Meneer Bisseuvel, uh, uh, wat gaat het midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld merken... als er straks toch meer bezuinigingen nodig zijn? Daar is al een beetje een balletje over opgegooid... maar het zal ontegenzeggelijk, als het zo doorgaat, volgend jaar wel aan de orde zijn. En uh, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, dat leidt uiteindelijk tot uh, hogere lasten... en minder kunnen uitgeven. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat mensen zich thuis daar zorgen over maken, maar u ook als voorzitter van zijn organisatie. Nou, ja, zeker. En ik, ik zou ook niet willen pleiten voor nog meer bezuinigingen. Kijk, dit kabinet heeft net zijn eerste miljoenennota ingediend. 18 miljard bezuinigen is al gigantisch veel. Ik zou zeggen, la, laat dat eerst maar eens even zien. Hè. Laat maar eerst maar eens even zien dat dat allemaal gaat lukken. Lijkt me een hele inspanning. En ik denk eerlijk gezegd dat er maar enige media is... die gaat helpen om en uit het gevoel van die onzekerheid te komen... en weer economische groei te realiseren. Dat is ruimte voor ondernemerschap. Want ondernemers, ondernemingen... Die nemen mensen aan, die zorgen voor economische groei. Dat gebeurt nergens anders. Dus ik zou zeggen, niet extra bezuinigen... maar zet nou vol in op dat ondernemerschap. Dat is echt het enige wat helpt. Ja, maar Noem dan eens gewoon drie punten die wij onmiddellijk begrijpen... wat u eigenlijk het liefste vandaag nog dan morgen... zou willen zien dat het kabinet doet begrijpelijke nou, dingen. Ja, hele begrijpelijke dingen is, nou ja, versoepel die on, dat ontslagrecht en maak die arbeidsmarkt ja, dat is D66, flexibel. D66 erg voor, die gaat er een wetsvoorstel voor indienen. Ja, maar het gaat wat mij betreft verder dan alleen maar ontslagrecht hebben. We moeten echt een, een polderagenda hebben voor de komende 10, 15 jaar. He, voor, ik heb dat maandag ook op ons congres gezegd. Ja. De agenda van overmorgen moeten we nu maken. Daar moeten we aan werken. Bijvoorbeeld de AOW-leeftijd, er is nu een groot akkoord over. Nou, maak dan een gebaar eerder uh, verhogen. Nou ja, je moet, je moet denk ik onder druk wordt alles vloeibaar. Ik denk dat je echt ernstig moet overwegen om daar heel serieus naar te kijken. Dus dat akkoord wat eigenlijk nu uh, uh, ja, min of meer uh, op tafel ligt... dat zou naar uw idee van tafel moeten? Nou, ik zou het niet zomaar van tafel moeten... maar aanpouwen. Want, luister, uh, een deal is een deal. Daar hebben ja. we onze handtekening onder gezet. Maar zou je uh, een vind amendering wel, willen? Nou, als ik moet kiezen tussen extra bezuinigingen... en hier nog eens een keer goed naar kijken... dan kies ik liever hiervoor... Uh, maar dan moeten we, dat wel, uh, dan moeten we echt, uh, echt onder druk staan van het feit dat er echt niet anders kan. Dus u zou eventueel willen kijken naar dat uh, pensioenakkoord om daar nog eens wat aan te gaan sleutelen? Nou ja, we hebben dat pensioenakkoord denk ik verstandig met elkaar gesloten. Op het moment dat we dit soort uh, informatie nog niet hadden. Uh, uh, ja, we moeten toegeven, hè, er staat heel veel druk op dit moment op de markten. Uh, ja, en dan wordt alles vloeibaar wat mij betreft. Ja. Het zou niet het eerste zijn waar ik aan denk, want mijn eerste gedachte zou zijn. Uh, gaat het de ruimte voor ondernemerschap nou verbeteren? Dat, nou dat, dat, de beste, dat was de, echt de beste oplossing. Oké, okay, maar ik vat het wel zo samen dat u dat pensioenakkoord... onder de druk van deze dag, deze tijd... dat nog wel eens een keer naar zou willen kijken. Maar bedoel, bedoelt u dan ook concreet dat we die pensioenleeftijd... eerder moeten verhogen dan wat nu? Nou ja, ik, ik, ik, laat ik zeggen... ik, ik vind Spreek het, vrij uit. Ik spreek vrij uit. Is ik zaterdag. heb geen enkel probleem meer met ondernemer. Werkdag. Ik geef gewoon mijn mening... Maar uh, ik denk dat alle, alle maatregelen die je zou kunnen overwegen om die economie goed op gang te houden... om kosten voor uh, ondernemingen naar beneden te brengen, dat, dat, dat moet je overwegen. Uh, maar ik denk dat er uh, een aantal andere dingen gedaan kunnen worden die, die daar veel sneller antwoord op geven... dan praten over pensioenen en AOW-leeftijd. En die arbeidsmarkt, flexibel maken van die arbeidsmarkt staat voor mij echt bovenaan. Nou ja, en het tweede zou zijn, want u vroeg om concrete dingen... Uh, ja, die, de, de belastingdruk in Nederland is nog steeds relatief heel hoog. Dus waar ik tegen zou zijn is lastenverzwaring en belastingverhoging. Ik denk uh, dat dat de andere kant op zou moeten. Want uh, ondernemerschap moet beloond worden, risico nemen moet beloond worden, hard werken moet beloond worden. Ja. Meneer Koolmees, als u zo'n wetsvoorstel als D66 indient voor dat ontslagrecht. Nou, u weet dat er sommige mensen in de dag helemaal neurotisch van die gedachte alleen al worden. Maar dan denk ik toch, als je dat doet dan heb je misschien achter de schermen al wel eens bij andere partijen... misschien ook wel bij de VVD gepeild, uh, of ze daar wel oren hebben. Nou, doe jij het maar. Wij kunnen het niet doen, want we zitten vast in afspraken. Dus als jij het doet, dan gaan wij wel kijken hoe we dat... Gaat dat zo? Nou, zo concreet gaat het niet. Maar wel ongeveer. Uh, uh, uh, uh, wat wel uh, opvallend is, is natuurlijk dat CDA en VVD... in hun verkiezingsprogramma allebei uh, hadden staan... dat ze ons slagrecht wilden hervormen, net als wij. Dus uh, wij verwachten ook altijd steun voor onze, voor onze initiatiefwet... Uh, uh, en inderdaad, uh, onder druk wordt alles vloeibaar. De, de urgentie wordt groter om iets aan te doen. Uh, dus uh, ik verwacht eigenlijk ook wel steun van de VVD en de CDA... voor onze goede plannen. Ja, maar, maar heeft ook... u daar... Mommelt, u keek toch een beetje zo van... nou ja, het gaat misschien niet helemaal precies zo... maar wel ongeveer. Heeft u daar al een beetje gesondeerd, wat gepeild? Of daar... Nou, wat, wat, wat nu gebeurt is... Uh, uh, gisteren heeft Alexander Pechtold uh, gezegd... Uh, D66 wil niet verder gaan met visieloos snijden. Dus ik sla me helemaal aan bij de woorden van de heer Bier. Biesheuvel daarop. Uh, niet visieloos snijden, niet nog meer bezuinigen. Maar wat we wel moeten doen, is, is de economie hervormen. Een aantal voorbeelden zijn al genoemd. Hè. Het ontslagrecht. De, wat ons betreft ook de, de, de WW. Uh, sneller beginnen met de aw leeftijd verhogen. Ik vind het positief dat de heer Biesheuvel uh, de ruimte openlaat daarvoor. Uh, we hebben natuurlijk ook over de, de woningmarkt. Ja. Uh, koop en huur. Uh, uh, daar zijn we... Allemaal bezig als D66 met initiatiefnota's Fatma Kozakaya met, met ontslagrecht. Ikzelf samen met de ChristenUnie over de hypotheekrente. Uh, dat we teruggaan naar, naar aflossingshypotheken, zou ik maar zeggen. En uh, de urgentie is natuurlijk nu wel groot om met dit soort hervormingen te komen. Want ja, nog meer bezuinigen zou alleen maar slecht zijn voor de economie. Maar perspectief creëren dat we in de toekomst weer kunnen gaan groeien... is nu juist heel erg belangrijk. Ja, maar no daar zou u tegen zijn, nog meer bezuinigen. Stel dat er straks eh, over nieuwe coalities in de toekomst gesproken zou moeten worden. Dan gaat het toch altijd over nog meer bezuinigen? Maar daar voelt u niks Nee, daar gaat het echt over hervormen, wat mij betreft. Hervormen. Want we hebben nu 18 miljard aan visieloze kaasschaafbezuinigingen. Mm. Er zit geen visie achter, er zit geen idee achter. En uh, wat we echt moeten gaan doen is nadenken... waar willen we over 10, 20 jaar zijn met onze economie? Dan moeten we nu mee beginnen. Ja, meneer de Jong uh, van de SP, uh, het, uh, het ligt hier ook op tafel. Hervormingen ook onder druk van, de, van die crisis, die, die moeten. En het zal ook wel kom, uh, aan de orde komen als er weer over mogelijk nieuwe bezuinigingen uh, in Nederland wordt gesproken. Betekent ook dat de SP al die, nou ja, die ankerpunten enigszins zou moeten loslaten? Als dus inderdaad de AOW, het ontslagrecht, uh, noem maar op. Nou, ja, Emel Roemer heeft ooit geroepen, we hebben maakpunten en geen breekpunten. Dus in die zin uh, denken we altijd na. Maar je moet eens dus even nadenken waar we het in het begin over hadden. De mensen zijn zenuwachtig in Nederland. Ja. De consumentenvertrouwen is heel laag. Is dit nou het beste moment om tegen de mensen te zeggen... de rechten die je nu nog hebt, gaan we ook voor jullie afbreken? Want we hebben het idee dat het allemaal zo, uh, zo nodig is. Daar wil ik iets tegenover zetten. We hadden, als je naar Europa kijkt, en dan gaat het dus slecht in het zuiden... Maar uh, Duitsland en Nederland en een aantal andere landen... hebben echt dik verdiend de afgelopen tijd. En wij lenen nu voor bedragen die minimaal zijn. Dus het laatste wat je nu moet gaan doen, als je Europees kijkt... is dat we in Nederland en Duitsland nog eens even extra gaan bezuinigen. Dan gaat die hele economie in Europa naar beneden... als een soort vicieuze cirkel. En er is wel degelijk ruimte om dingen te verwezenlijken in Nederland. Als we bepaalde dingen moeten stimuleren, uh, ook voor, voor de kleine ondernemers... dan is daar eigenlijk best ruimte voor. Wij denkt u, noem eens iets concreets, wat denkt u dan aan? Nou, We hebben uh, inderdaad op het terrein van de financiering. Je hebt nu aan de ene kant kredietunies die opkomen. Dat zijn kleine uh, bankjes die zeggen van middenstanders voor middenstanders. Die, die wil minister Vragen ook steunen, eindelijk. Maar wij waren er al wat eerder mee om te zeggen, daar zit potentieel in. Dat is van ondernemers voor ondernemers. Wij hebben zelf ooit gepleit voor een nationale investeringsbank, stimuleringsregelingen. Omdat inderdaad die, die kleine ondernemer het hart is van onze economie. Daar is dus ruimte voor, maar er is ook ruimte om te zorgen dat mensen die buiten. De boot vallen in de Nederlandse samenleving. Laten we dat gebruiken, dan krijgen die consumenten meer vertrouwen en dat is goed voor de middenstand, dat is goed voor onze economie, in plaats van het jargon van bezuinigen en afbreken van rechten. Dat is niet goed voor de ja, economie. Ja, dus die, die hervormingen, zoals wij, wij uh, uh, de heer Biesheuvel en ook. Uh, uh, koolmees van D66 over praten, van ontslagrecht en al die zaken, AOW-leeftijd eerder omhoog laten gaan. De, daar blijft u nog steeds bij Maakt mensen ontzettend onzeker en zal zeker leiden tot nog, meer, nog minder consumentenvertrouwen. Ja, koolmees? Ik, nee, nee, nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het gaat juist om perspectief creëren en vertrouwen terugbrengen in de maatschappij. Dat we over tien jaar, als de, als de, als de maatschappij echt heel anders is, want de vergrijzing staat voor de deur dat we tien jaar, waar de arbeidsmarkt veel krapper zal zijn... dat we dan nog ons brood kunnen verdienen. En daar moeten we nu mee beginnen. En uh, uh, ook in deze kabinetsperiode... al gaan er 450.000 mensen met de AOW. Dus je zal zien de komende jaren... dat de krapte gaat ontstaan op de arbeidsmarkt. En uh, daarom is het nu goed om de spelregels... op de arbeidsmarkt aan te passen. Zodat ook de, de, de MKB-ondernemer van de heer Biesheuvel... nog personeel kan vinden. En uh, als, we daar weer, uh, als we dat weer gaan uitstellen... en weer gaan doorschuiven naar 2020... dan zijn we gewoon te laat. Dan zijn we te laat. Ja. Nou, er zal toch iets van... Uh... Uh, een, een positieve ondertoon uh, in deze ochtend. Uh, iedereen knikt daar een beetje bij, dat is toch leuk om te horen. Is misschien dan toch aardig om even af te sluiten... met uh, in de glazen bol kijken, meneer Biesheuvel. Hoe gaat het, denkt u, de komende weken? Gaan wij toch uh, echt realistisch praten over uh, de gulden terug? En gaan wij ook moeten beseffen dat Griekenland, Italië en Spanje... en misschien Portugal en Ierland... Uit de euro stappen. Vindt u dat realistische gedachten of ziet u het allemaal niet gebeuren? Nee, ik zie het niet gebeuren. Ik denk dat we gewoon in de euro blijven. Ik denk dat de Europese muntunie uh, zal blijven met de landen die er nu zijn. Ik verwacht niet dat er landen uit gaan stappen. Oké, okay, nou dat is een positief kruisje. Koolmees, uh, even zo'n korte peiling. Of, ik, ik hoop en verwacht dat uh, de euro bij elkaar blijft. Oké, okay, uh, Dennis de Jong van de SP tot slot... Ja, ik zie eigenlijk maar twee mogelijkheden. Of de geldpersen van de Europese Centrale Bank gaan aangezet worden, lijkt me niet goed. Of de landen zullen waarschijnlijk beslissen om er toch uit te stappen. Dus ik, ik ben wel wat pessimistischer. Ja, u bent pessimistisch. En wat gaat er dan als eerste gebeuren, denkt u? Nou, die politieke keuze ligt er dus van of je neemt met uh, mogelijkheid van meer inflatie en ook risico nemen. Hè. Als de Centrale Bank meer obligaties gaat opkopen van Italië, nog meer, uh, dan, uh, ja, dan krijg je die situatie. Maar als Italië overslaat naar Frankrijk, en dat, uh, die beweging zie je nu ook al, hè, dat, de, dat Frankrijk in de problemen begint te komen, dan is het echt over. Maar ja. dat kunnen we niet redden. Ja, dus u bent uh, van de uh, mensen aan tafel hier op dit vlak... toch uh, pessimistischer dan de anderen. Ja, maar niet minder vrolijk over de ruimte voor het MKB... en dat wij er in Nederland echt wel verder bovenop kunnen komen. Ja, u was trouwens wel voor het bijdrukken van geld. Heb ik dat nou goed begrepen? de geldpers aanzetten of niet? Nee, ik heb juist gezegd dat ik bang ben oh, dat ja. het die kant opgaat... omdat ze straks geen andere oplossing meer ja, hebben. Ja, maar mensen vragen zich wel eens af waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Of is dat heel raar dat mensen nee. zich dat afvragen? Nee, nee, helemaal niet. Het is de, de, de, de oude angst van met name Duitsland voor inflatie. Ja. Dat, is, dat is waarom de ECB uh, bij het verdrag van Maastricht de taak heeft gekregen om alleen maar naar, naar prijsstabiliteit te kijken... en niet naar economische groei. Uh, anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En, maar wat er wel kan gebeuren, is dat de ECB als het echt verkeerd dreigt te gaan... alsnog gaat ingrijpen om, de, om het monetaire stelsel overeind te houden. Dus okay, dat is gewoon, gewoon geld scheppen. Oké, okay. nou goed, ik weet niet of we hiermee vanochtend de europsychose hebben bestreden. Maar een zekere positieve ondertoon. Samenvattend, zoals al eerder gezegd, zit er wel een beetje in. Ja, Hans Biesheuvel, Wouter Koolmees en Dennis de Jonge, hartelijk dank. Wilt u meer weten over Troskamerbreed? Dan kunt u naar onze website gaan. toskamerbreed.nl En dan kunt u zich trouwens ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending: Roedien Axen En Liesbeth Witteman, Techniek Leon. Van Loom. En zometeen uh, de NOS met het laatste nieuws. En daarna de VPRO met Argos. En om kwart over één dan weer TOS in bedrijf. Uh, dit was het voor uh, deze ochtend. En volgende week zijn we er weer. Dank, dag. Samen thuis, samen Tros. Morgenmiddag, kwart over twaalf, in de perstribune. Blikt Govert van Brakel terug op de afgelopen media en sportweek. Fijn dat je even langsgekomen bent via de dopingcontrole. Met voetbaltrainer Aten Mos over hoe we volgend jaar Europees kampioen worden. We moeten nu uh, alles aanwenden om het vertrouwen bij de jongens toch te behouden. Verder een blik op de TV-week, in Cassie kijken. En Johan Kruij vertelt hoe je eeuwig jong blijft. Ik ga wel eens skiën. En dat ziet de de mis voor 70, 75 jaar. Ik zo naar beneden gaan. Morgen, kwart over twaalf, in de perstribune.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 Ga naar Regiobank.nl. Dit is Radio 1.